Welkom terug bij het Marathon-interview. In deze eindejaarsweek op zes avonden telkens tussen acht en elf uur... een drie uur durend live gesprek met één gast. En vanavond is dat de hoogleraar en fazalisbiografe Maaike Meijer. En ik praat u even bij over wat er in het eerste uur zoal langskwam. Interviewer Wim Brands wil vanavond elk uur een motto geven. En het eerste motto was de opening van Fazal's gedicht Angst... uit de bundel Parken en Woestijnen. En direct ging het gesprek de diepte in... over angst als essentiële ervaring. Het meest bang ben ik geweest omdat ik een stotteraar ben. Liever zou ik zeggen was, zegt Maaike Meijer. Ze begon met stotteren toen ze een jaar of elf, twaalf was. En over het ontstaan van stotteren tast ze in het algemeen in het duister... Maar als je eenmaal stottert, wordt het van lieverleden erger. En in haar geval zal het ongetwijfeld te maken hebben... met het feit dat haar vader overleed op haar elfde in 1959. Een mokerslag die er zeker mee te maken zal hebben gehad. De strategie van Maaike Meijer is vaak geweest recht ertegenin. En de stotteraarster ging Nederlands studeren en belandde voor de klas. Een sprekend beroep, dan heb ik geen tijd om erover te tobben. Als je je laat regeren door de angst, dan kom je ergens niet vanaf immers. Het alternatief zou zijn sprakeloosheid. En dat was niet wat ze wilden. Omarm je lot. Dat is uh, de kunst... Beloofd is dat het het komend uur bij Wim Brands en Maaike Meijer zal gaan over het feminisme. Andreas Burnier vond Maaike Meijer een zeer intrigerend persoon. Meijer, zei Burnier ooit, jij bent de meest opmerkelijke combinatie van introvert en extrovert, die ik ken. Gelukkig ben je vanavond zeker ook extrovert, meent Wim. Maar ook de stilte is van groot belang. Maaike Meijer bezit een huisje in een bos en daar kan ze uren Zitten en niets doen. Als de zielen luistert, zoals gezellen, dichten. Daar gaat het om. De tijd als duur. Mooie mijmeringen in het eerste uur, zoals die zeldzaam zijn op Radio 1... maar wel worden uitgesproken in het marathon-interview. We verplaatsen de microfoon terug naar Maastricht. Gaat uw gang Wim Brands en Maaike Meijer nog twee volle uren te gaan? Ja, en dan gaan we, zoals beloofd ook nu, beginnen met een uh, citaat. En het aardige van poëzie is natuurlijk... dat je er vervolgens uh, een heel gesprek omheen kunt, uh, kunt draperen. Mm. Als een gewaad. Omdat het op de een of andere manier altijd wel past. En dat gaat ook nu lukken. Let maar op. Vorige keer hadden we de angst. Nu heb ik aan een boom in het Vondelpark. Begin van dit gedicht van Verzalen is uit 1954. Er is een boom geveld met lange groene lokken. Hij zuchtte ruisend als een kind terwijl hij viel, nog vol van zomerwind. Ik heb de kar gezien die hem heeft weggetrokken. En dat is het mooie dat je tijdens het nieuws zei... Ik wil eigenlijk nog even iets zeggen over die... Oh, lees het even uit, Wim. Hector aan zijn zegenwagen. Ik weet het niet uit je hoofd? Nee. Ik weet dat je heel veel uit je hoofd kind. Maar ik wil hem uitlezen, hoor. Ja. Oh, als een jonge man, als Hector aan de zegenwagen... met slepend haar en met de geur van jeugd... stromend uit zijn schone wonden... Het jonge hoofd nog ongeschonden. De trotse romp nog onverslagen. Mooi, hè? Prachtig, ja. ja. Nu zei jij tijdens het nieuws... wat je had verteld in het vorige uur... dat je intuïtief vaak dingen bedenkt... maar dat je ook een tijd hebt gehad. En misschien heb je nog wel... je loopt ergens, je ziet een huis dat, uh, dat in verval is... En, maar op een mooie plek denk ik, daar wil ik wonen. En dan heb je binnen een half uur bedacht... hoe je het gaat uh, verbouwen. ja ja, had architecten kunnen worden, maar ook planologen. Want je hebt ook een uh, plan voor Amsterdam, begreep ik. Ja, als ik zo, vrij, maar, als ja. ik zo vrij mag zijn. Ja, dat hadden we al besloten. Dat, <laughs> dat is ja. het enige. We zijn gedoemd om vrij te zijn. Ja. Nou, ik, ik vind het uh, mooi dat we met dat uh, aan een boom in het Vondelpark zijn begonnen. Want dat gaat over het uh, Vondelpark, waar Vassalus enige jaren aan heeft gewoond. Maar dat beeld van die boom, wat meteen vermenselijkd wordt. Hè? Groene lokken. Uh, als een kind, als een jonge man. Waardoor het ook echt een moord op een boom wordt. Hè? Waardoor het ook echt een, een, een, een lijk van een, van een jong mens is... wat wordt weggesleept. Dat is dus ja, heel mooi om dat te verbinden met elkaar. Een boom die wordt getuild, heeft ook iets heel, heel dramatisch. Maar um, ja, het, het Vondelpark in Amsterdam... daar hou ik erg veel van... Uh, ik, ik heb 30 jaar uh, in Amsterdam gewoond. En ik ben ontzettend verknocht uh, uh, aan die stad. Um, ik heb een huis dat tegenover de Noordermarkt ligt. En er is nu uh, een plan om uh, aan de Noordermarkt op het water... om een grote aanlegsteiger te maken. Uh, en dan, dat moet een plek worden waar een heleboel toeristen worden afgezet... Zoals het Damrak, hè? met de Reders. Nou, begrijp ik best dat de Reders dat leuk vinden. Uh, maar um, als je daar woont, dan denk je, ja, wat, gaat dat, wat betekent dat? Hè? Dat de hele stad... Uh, en dat is zo'n plek, een heel bijzondere plek. Er is een groentemarkt op zaterdag. Er is een spullenmarkt op maandagmorgen. Het is ontzettend sfeervol. Het is heel levendig, het is heel echt. Het heeft een ziel. Om, de, daar, maar, om het zomaar eens even te zeggen. En, en, als, en natuurlijk mogen toeristen daarvan meegenieten. Maar het zijn er zoveel dat je denkt: van ja, maar wat, wat doe je dan? En, en dan heb ik dus natuurlijk in de krant gelezen dat er ook weer heel veel nieuwe hotelruimte bij komt in Amsterdam: gigantische uh, grote hotels op de Herengracht. Eigenlijk in het centrum, allemaal. Uh, en dan uh, denk ik wat er gaat gebeuren, wat in Venetië gebeurt. Hè? Dus dat, dat de stad, het, het leven wat bij die stad hoort, dat, dat gaat steeds meer wijken. En de stad wordt uh, overgenomen door heel veel toeristen. En um, die stad die verliest zijn karakter. Er komt op een gegeven moment een omslagpunt. Venetië is al aan dat omslagpunt voorbij. In Barcelona, in Praag. Nou, wat kun je nu doen? Want ik, ik hou niet van klagen, maar je moet een oplossing verzinnen. Hè? Nou, natuurlijk is het geweldig dat daar miljoenen toeristen... naar Amsterdam willen komen, maar je moet daarmee meebewegen. Die mensen brengen heel veel geld mee, die willen zich amuseren. Maar als je die, die moet je eens op een andere plek laten landen... dan met z'n allen in dat centrum. Want dat centrum gaat kapot. Je moet dus uh, de hotels maken op... In die wijken die net buiten het centrum liggen. In de pijp bijvoorbeeld. Net aan de buitenrand uh, van de pijp. Dat zijn allemaal plekken die zijn ook leuk. Er zijn heel veel oude winkeltjes, er zijn pleintjes, er zijn cafés, er zijn restaurants. Het is, uh, het is allemaal in uh, opkomst. Uh, als je daar die hotels neerzet, dan geef je al die wijken die in opkomst zijn een enorme boost... Je kan heel veel geld verdienen. Je moet van alles. Uh, leuke terrassen enzovoort. Je moet natuurlijk zorgen dat je ook goede verbinding hebt met het centrum. Maar die toeristen gaan elke avond weer naar hun hotel terug. Dus dan krijg je dat je de ontwikkeling van de stad... Uh, laat profiteren van de toeristen. En dat je stad ervan gaat bloeien in plaats van... Aan bezwijkt. Maar daarvoor moet je ze totaalplan plan hebben en, en moet, moet je vooral zorgen dat het roofkapitalisme die, die hele boel niet in, in de vingers krijgt. Want die zeggen natuurlijk: uh, Oh ga maar, enorme hotel op de Herengracht. en dat zijn vaak buitenlandse investeerders. Nou, volgens mij moeten we dus in Amsterdam iets verzinnen om, om mee te bewegen. Met, dus je moet niet zeggen: Toeristen, die moeten weg. Dat, dat is een primitieve reactie. Nee. Iedereen is welkom. Maar hoe moet je dat met de, de duurzaamheid van Amsterdam verbinden? En als, als Amsterdam daar een oplossing voor vindt... Dan, dan, um, dan, dan, dan lopen wij voorop in iets wat natuurlijk wereldwijd gebeurt... Dat, ja, het, is, het, het klinkt me meteen heel plausibel in de in, in de hoek. Ja. Want je kunt ook in de Amsterdamse wijk als Slotenvaart, noem maar op. Dat is allemaal nog ja. binnen de ring. Kun je dat neer gaan zetten? Daar gaan die Absoluut. buurten ook van profiteren. Die, gaan, die komen helemaal. Wat, wat toeristen enorm leuk vinden terecht, want dat is super. Uh, varen met boten. Er is al heel veel water in Amsterdam. Maar die grachtengordel, die is natuurlijk heel prachtig. Die wordt helemaal kapot gevaren. Maar er is veel meer water. En als je al die waterwegen analyseert, dan krijg je een heleboel plekken waar je heel mooi uh, boten kunt laten varen. En je moet dus gewoon het hele areaal uitbreiden. zodat Amsterdam en ook uh, tot en met Osdorp en Nieuw West. En al die, die wijken die nu in de problemen, uh, problemen zitten. daar. Iedereen kan werk vinden daar. Als je dat goed aanpakt. En je, kijk, een hotel moet ook op een aantrekkelijke plek zijn. Dus je moet daar nog iets doen met groen. En, maar die wijken, die kunnen. De, het centrum is goed zoals het is, afblijven. En je moet dus de ontwikkeling zeg maar, naar de buitenranden brengen. Waardoor kijk, er is natuurlijk ook, daar was ik ook heel enthousiast over dat plan van die man die zei. We moeten niet meer praten over Amsterdam, Utrecht uh, en Rotterdam en Den Haag. Want als je kijkt naar hoe groot New York is... dan, dan bestaat Rotterdam helemaal niet. En je, je moet spreken over Randstad. En die heeft, uh, als je op de kaart kijkt... dan kan je de kaart een, een, een achtste slag draaien. En dan, dan ligt alles, zeg maar, uh, in één rechthoek met Schiphol als de luchthaven. Die ligt dan als het ware midden in de stad. Uh, dus je moet de, de, de wereldwijde trend is urbanisatie. Dat zie je in Nederland ook. Uh, dat, die urbanisatie gaat door. Bij ons, het platteland loopt leeg. De steden lopen vol. En er is dus heel veel reden om enorm goed na te denken... over nieuwe vormen van urbanisatie. Nou, kijk, en Wim, daar kan ik gewoon... Uh, elke nacht een uur over liggen, denken hoe dat moet met die... Met die uh, hoe dat in Amsterdam moet, bijvoorbeeld. Maar wacht even, wacht even. even? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik wil, ik wil, ik wil dat je met een voorbeeld... dat reserveer ik voor je voor, voor, voor, voor het einde van dit uur... want ik wil een ja. andere sprong maken. Okay. Ben jij altijd een, beschouw jij jezelf als een constructieve persoonlijkheid? Nou, ik ben heel geëngageerd met de wereld. Ik... Uh, ja, ik, ik, ben, ik vind dus uh, kankeren en mopperen, dat, dat vind ik absoluut niet genoeg. Veel sociale kritiek en vernieuwing begint met het ervaren van een misstand. Ja. Maar je moet altijd denken van... Uh, we kunnen de wereld zelf herscheppen en er een bijdrage aan leveren. Dus je moet ook constructief denken. Wat dan? Wat je nu voorstelt, he? daarom ontbrak ja. ik je even, want ja. dat voor, dat, dat, dat, dat, daar, daar, daar komen we straks op terug, dat, dit lijkt een hele, hele radicale ingreep die, die, die, je, die je voorstelt. Maar als je erover nou, nadenkt, is die helemaal niet zo radicaal? Hij is niet zo heel radicaal, want het is gewoon een kwestie van um, meebewegen met de krachten die er zijn. Die urbanisatie, die, die kan je niet stoppen. Nee. Die moet je als feit accepteren. Dat er heel veel toeristen naar Amsterdam willen komen, zeker nu de grachtengordel UNESCO-erfgoed is, dat gaat gebeuren. Maar de vraag is dan: oké, okay, het is net als met zeilen. Er is wind. Hoe zet je je zeil? Uh, dus de wind, die is, die kan je niet stoppen, je kan niet terugblazen, maar je kunt wel je boot sturen. Nou, en ik, ik, ik denk. Uh, ja, de. Het soort vernieuwende ideeën die, die zeg maar een, ook een soort totaalplaatje creëert, die mis ik wel eens. Er is, ik heb laatst wel... Um, uh, er, uh, aan de ene kant heeft Almere het plan om een hele grote brug naar Amsterdam ja. te bouwen. Hè? Dat kost heel erg veel geld. Veel goedkoper is als je de waterweg van Amsterdam naar Zaandam... daar ligt een prachtige waterweg... Met uh, allemaal lege fabrieken eraan. En de, en de DSM was daar, havengebieden die, die nog maar half in gebruik zijn. Eigenlijk een heel groot uh, gebied wat, wat slordig, rommelig, half leeg staat. Ligt vlak bij Amsterdam aan een waterweg. Je moet gewoon hele mooie veerboten hebben die daar allemaal heen en weer varen. Voor toeristen ook ontzettend leuk. Maar uh, het is veel goedkoper. Om de weg van Amsterdam naar Zaandam uh, mooi te maken. Uh, interessant, bewoonbaar. Uh, noord is al aan het uh, hypen, ja. hè? Dat, dat gaat al veel beter. Dus het is, het, zal, het is een trend die zeker gaat doorzetten. Maar ik denk laat alsjeblieft al die miljarden die die brug naar Almere uh, moet kosten. Die kan je veel beter met veel meer profijt in de ontwikkeling van het gebied tussen Amsterdam en Zaandam stoppen. Als je het nu hebt, hè, over. want, want die sprong wilde ik even maken. Over, over, over, over, als je helder over iets nadenkt... en vervolgens tot een ogenschijnlijk radicale oplossing uh, komt... en voor radicaal wordt uh, versleten... dan komen we onherroepelijk nu, want dat had ik al gezegd in het uh, vorige uur... en dan moeten we het nu even over hebben, denk ik. Okay. Bij de paarse september. Oké, laten we doen. Begin 70. <laughs> Radicaal-feministisch. Beschouwde jij jezelf in die tijd als een radicaal? Ja, zeker wel. Ik, uh, ja, het, het trok mij heel erg aan. Ik, uh, ja, ik, ik was heel erg uh, boos over de, toch de, de mindere mogelijkheden... die meisjes en jonge vrouwen hadden ten opzichte van mannen. Het, het, was, het was ook heel eerlijk, oneerlijk verdeeld... Meisjes hadden enorm onderwijsachterstand. De uh, salarissen van meisjes lagen een stuk lager. Of uh, van vrouwen. Dus uh, we hebben dat nu al aanzienlijk ingelopen. Dus het wordt denk ik steeds moeilijker om te begrijpen vanuit nu. Waar, toen, waar het eigenlijk toen aan ontsproot, hè, dat verzet. Um, want nu... Hebben meisjes hun onderwijsachterstand onderwijs achterstand, helemaal ingelopen? Vrouwen zijn zelf beter opgeleid. We dat hebben het in... nu over begin, 7, de, de, begin, begin 70. 70 en? Ja. Jullie waren met z'n drieën. Toen jullie de, uh, we waren met z'n drieën, ja. Waren met drieën. En de paarse september, dat was vernoemd. Je had, je had, je had de Palestijnen met hun, uh, met hun uh, zwarte, september. zwarte september. En jullie dachten, Laten wij ze even knippelen in het ook gooien. En laten we ons maar de paarse september noemen. Uh, dat was, ja... Ja, ik heb er nu een beetje twijfels over of je wel mag, zo mag flirten met een, wat toch wel een terroristische beweging was. Maar, zwart september namelijk, ja. maar een terroristische, de terroristische beweging, die waren er uh, behoorlijk wat. Er was de RAF in Duitsland, en, maar wat terrorisme eigenlijk precies was dat, dat weten we nu veel beter, hoor, dan, dan, dan in die tijd. En links-Nederland, die, um, ja, die, die, die, die vereerde soms uh, terroristische acties... en praten ze ook goed, uh, ja, volgens de RAF-manier. Je, je moet soms uh, radicale... Je moet soms geweld plegen om iets duidelijk te maken. Ja. Maar Links Nederland zag wel meer dingen niet goed. Bijvoorbeeld Mao werd ook, daar werd ook, die werd ook ontzettend vereerd. En dat was natuurlijk gewoon de, de ergste misdadiger van je de tijd. Je praat je over Eeuw. Links Nederland, maar daar hoorde je zelf bij. Ja, ja de, de studentenbeweging, daar hoorde ik zelf bij. Uh, ik, ik vind dat ik, ik heb me vaak afgevraagd van mijn hemel. Uh, hoe konden we toch zo verschrikkelijk naïef zijn? Dat, dat we gewoon... Uh, dat Maoïsme en, en die rode jeugd... Ja, maar en, probeer dat nou eens in relatie te brengen... want je zit nu net... dat plan okay. van je voor ja, Amsterdam okay. en dingen... Dat, dat vind ik... dat Nee, dat, vind, dat, dat, dat is van een ja. helderheid. En, en ik bedoel, dat moet uitvoerbaar zijn. Dat is zo constructief. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot dat, tot, tot dat... nou, toch niet echt constructieve ja. radicalisme van ja. die tijd... Nou, ik, ik vind dat het, dat het radicalisme toch wel constructief was. Omdat wij, ja, wij waren echt wel... Wij, wij waren predikten absoluut geen geweld. Maar we predikten wel een goede analyse van wat nu eigenlijk het probleem was. Uh -huh. En wij, eh, wat de kern van ons gedachtegoed was... was eigenlijk dat heteroseksualiteit, dat dat te boek staat als natuurlijk. Uh, en wij waren... Uh, uh, uh, wij waren een lesbische actiegroep. Wij waren ge geboren in, um, in een veel grotere feministische beweging. Die eigenlijk allemaal actiepunten voerden. Zoals dolmina, zoals MVM. Die eigenlijk, eigenlijk wilden van nou de man-vrouw relatie moet beter. Maar staat buiten de discussie. En wij voelden ons dus vaak in die groepen. Voelden wij ons een soort... Uh, warmvormig aanhangsel van de beweging. Want die andere vrouwen wilden allemaal praten over en klagen. Over dat die man die afwas niet deed. Ja. Of over hun abortussen. En, en wij, wij wilden daar best wel solidair mee zijn. Maar we dachten, ja, het, het gaat echt niet over ons hoor. Nee, maar wacht even. Het wij hebben dus... geen man. Ik, ik, ik, en we ik... willen er ook geen. Nee, maar ik, om, het, om het even te snappen. Want ik ben van 59. Dus dit heb ik allemaal van horen gezegd. Ja. Wat, wat, ik, wat, ik, wat ik er wel van denk te snappen... is dat jullie je heel erg verzetten tegen, tegen heel veel feministes in die tijd. Omdat het bij hen uiteindelijk alsnog over die man ging de hele tijd. Ja, precies, dat klopt. We vonden het allemaal te sappig en te gematigd. En um, uh, uh, het begon allemaal dat er um, rond 1970... of 69 in, in, uh, uh, in het kerstof kiel zocht van uh, dat essay van Joke Kool-Smit in de, de Gids Het Onbehagen bij de Vrouw, uh, de stichting van de MVM, uh, dat er praatgroepen werden gevormd van ongeveer twaalf of vijftien vrouwen en die kwamen elke week of elke twee weken bij elkaar om te praten over hun leven en waar ze allemaal uh, de pest aan hadden of wat niet goed was. En het... Het belangrijke van die praatgroepen is dat vrouwen elkaar serieus namen. En um, het, het erge van de cultuur waarin wij toen leefden, dat is dat vrouwen zich altijd bekeken door de ogen van mannen. Al, als man weet je dat niet. Hè? Want nee, dat, ik heb het, dat hem, besef je niet. Leg het, me maar, niet. Uit. Leg het me maar, maar uit. Uh, dat, dat dus vrouwen niet elkaar konden zijn. Dus niet echt. Solidair met elkaar of, of elkaar belangrijk vinden. Uh, en ik herinner me dat ook nog wel, dat dat zo werkte. Dus die, als vrouwen bij elkaar waren, du moment dat de deur openging en er kwam een man binnen, alle aandacht weg. Mannen zijn altijd primair. En dat, dat was natuurlijk ook eeuwenlang overleving. Dus vrouwen waren ook gewoon economisch afhankelijk van man. Dus, en een cultuur die. Ja, die, die altijd eerst kijkt van... gaat het goed met de man en wat wil die? Nou, dan vrouw, hebben helemaal geïnternaliseerd... ja, maar wat, wat wij willen, dat doet er niet toe. Of dat komt, dan krijg je een tijdje niks. En dan komt wat wij willen en wat de kinderen ook nog wat willen. Dan moeten we dat moeten. Dus dat gevoel van... eigenlijk een soort collectief minderwaardigheidscomplex. Wat zo gewoon was, dat... Um, en, en wat, wat zo erin zat dat je dus heel goed je daarvan bewust moest worden om, om te bedenken: van ja, maar dat, dat moeten wij niet doen. We moeten Maar waar was serieus jij er voor, in je leven voor het eerst echt goed van bewust? Um, ik herinner me bijvoorbeeld dat. Um, ik, ik woonde net in Amsterdam, toen was ik 19. En toen, ik, ik was al lesbisch geworden. Ik heb ook wel uh, vriendjes gehad. Uh, maar dat was toch voor mij niet mijn bestemming. Wanneer ik... wist je dat je lesbisch was? Uh, nou, toen ik elf was eigenlijk al. <laughs> toen uh, kon ik daar niet zoveel mee. Want maar wat niet. wist je toen? Toen dacht je van ik, ik ga nou, later ik, met een vrouw trouwen? Ik, of... Nee, ik, ik, ik was vreselijk verliefd op. Ik was bij de kabouters die er teweeg. <laughs> Dat zijn toch de, ik de, de padvinders? Amper, ik kon nog amper over de tafel kijken. En waren dat? Dat zijn toch kabouteren? Ja, dat zijn de padvinders. padvinders ja. De meisjespadvinders ja. zijn dat. Jij was kabouter. Ik was kaboutertje. En dan, als je twaalf was, werd je, mocht je naar de, de gidsen. Hè? Maar toen ik nog een kaboutertje was, toen was ik erg verliefd op de leidster. Maar zo erg. Dat was echt, dat was echt een verzengende liefde, kan ik je wel vertellen. En toen had ik het toch wel een beetje in de gaten. Maar ik had natuurlijk helemaal geen woorden voor. En later uh, ja, was ik eigenlijk altijd zeer, zeer erg gecharmeerd van meisjes. En ook wel, ook wel een keer van een jongen die erg meisjesachtig was. Die vond ik ook wel leuk. Maar hoe je dat dan aan moest pakken... Ik wou hem eigenlijk versieren, maar ik wist niet hoe. Dus ik, ik voelde dat ik het repertoire niet had om om er iets mee te doen. Om te zeggen van, hé, hey, uh -huh. gaan we wat... Uh, of weet ik veel. Uh, nou ja, dus... Uh, ik, ik kon er niet zo goed vorm aan geven. En, en op een gegeven moment, um, toen ik 16 was... Zo, toen waren er wel jongens die, uh, die, die ik leuk vond. Maar eigenlijk meer als vrienden. Ik vond het natuurlijk heel leuk om te praten over Bob Dylan... en uh, te luisteren naar Boudewijn de Groot... En, te discussiëren over de wereld en zo en uh, Vietnam en al die dingen meer, maar um, ja, ik, ik kon niet zo verliefd zijn op een jongen zoals op een meisje. Nu begon je dit verhaal, want ik onderbrak je en ik vroeg wanneer je voor het eerst uh, wist dat je dat je dat je van, uh, van meisjes hield met uit te leggen. Uh, Wanneer je voor het eerst uh, dat, ja. dat minderwaardigheidscomplex ervaarde... toen zei ik ik was 19 ja. in Amsterdam. Nou, toen had ik mijn eerste vriendin... en toen gingen wij wel eens naar een restaurant eten. En ik, dat was altijd zo. Je kreeg het lulligste tafeltje en je werd het laatste bediend. Dus twee vrouwen, dat was niks. En dat was niks in 1969. Je kon niet uitgaan in, naar een restaurant en gewoon op dezelfde waardige en prettige manier worden bediend... zoals een hetero stel. Dat herinner ik nog heel goed. Misschien had het ook iets te maken met dat ze, dat ze dachten... Dat, dat is een lesbisch stelletje, die moeten we hier niet. Maar dat was heel onaangenaam. Uh, en ik weet het ook nog, toen mijn moeder weduwe werd... mijn moeder was 41... en, en haar, de hele vriendenkring van mijn vader liet haar vallen... Dat, dat, dat was toen. Van een vrouw alleen, dat, dat is niks. Dat, dat is eigenlijk een beetje uh, uh, gevaarlijk. De andere vrouwen zijn dan bang dat je met een man vandoor gaat. Dus een vrouw alleen, dat, dat is iets anders dan een man alleen. Um, dat, ja, je kijkt me vrij verbijsterd aan. Nou ja, Het was toen zo, ja. En... Um, Nee, ook omdat, is... nee, ik, ga, ik, ik ga daar wachten. Want we gaan nu. Ik ga nu even uh, naar, naar Anton uh, in, in, in Hilversum, en dan heb uh -huh. ik daarna een vraag erover. En dan zal ik je ook uitleggen waarom ja. ik je licht verbijsterd zit, <laughs> zit aan te kijken. Maar die verbijstering valt wel mee hoor. Oké, okay. Anton? Ja, Wim Brands hoort u in gesprek met Maaike Meijer, de hoogleraar en Fasalisbiograaf. U luistert naar Radio 1. U bent midden in het marathon interview. Straks nog anderhalf uur te gaan. Het is nu immers half tien op de kop af en we onderbreken even kort om van Kees Groot de hoofdpunten van het nieuws te vernemen. Radio 1, het NOS Journaal.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 Koning Juan Carlos verdiende dit jaar bijna 300.000 euro. De helft daarvan is een onkostenvergoeding. Vanwege de economische crisis is het salaris dit jaar 15% lager dan vorig jaar. Koningin Beatrix verdient aanmerkelijk meer. Zij verdient ruim 8 ton per jaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Ja, en voordat we weer teruggaan naar Maastricht... zeg ik dat we praten met de hoogleraar en van Maaike Meijer. Vanavond te gast in Maastricht, waar Wim Brands met haar spreekt. We zijn halverwege, we hebben nog anderhalf uur te gaan. Fantastisch. En ik zeg even, wilt u reageren, wilt u iets zeggen... of wilt u iets vragen, dan kan dat via het volgende e-mailadres. marathoninterview@vpro.nl. Wim. Ja, Anton. Ik... Uh... Ik zei net iets en of ik keek net en toen, uh, toen, uh, toen Maaike aan het uh, vertellen was... over hoe ze dan samen met een uh, vriendin eind jaren 60, begin jaren 70... in Amsterdam in een restaurant kwam en ze dan twee vrouwen was... en je ging aan een tafeltje zitten, dan kreeg je gewoon geen goede plek. En toen keek ik licht verbijsterd, zei je. En toen zat ik me opeens ook te bedenken... het dat, dat is nog niet zo lang geleden dat... Uh, Vrouwen moesten stoppen met werken als, als, als, als ze gingen trouwen. Tot wanneer was dat in de jaren... Eh, ik denk dat dat, dat nog tot in de jaren 50 heeft geduurd. Zeker in het katholieke onderwijs, hè? Ja. In, in, daar, daar was, daar, nee, het was eigenlijk zo dat een werkende moeder... dat, was eigenlijk, dat bestond bijna niet. Dus ja... Uh, ik heb net de biografie van Vassalis geschreven. En die had gezin en werkte. Maar dat was een zeldzaamheid. Dus in, dat uh, huis, huisvrouwen leven. Dat een moeder, een vrouw die getrouwd was en die kinderen had. Dat was zeer ongebruikelijk als die werkte. Dat deed heel lang maar een half procent uh, van de getrouwde vrouwen. Dus dat vrouwen de huiselijke sfeer en mannen de openbaarheid... Ja, we zijn er nu vanaf. Ik bedoel, vrouw, vrouwen werken en, en begeven zich in de openbaarheid. En zijn minister. Maar dat, dat is nog allemaal helemaal niet zo lang. En um, ik denk dat um, wat wij ervaarden... met die, die groep feministen die zo rond 1970 begon... Dat, dat vrouwen elkaar serieus namen. Dat je kon praten en dat je niet uh, allemaal... Uh, je hoofd omwenden als, als een man de deur binnenstapte. Omdat je gewoon met elkaar bezig was. Hè? Dat, dat was echt iets nieuws. Um, wij, wij vonden ook dat, ja, dat als vrouwen samen waren... dan was het vaak zo dat er over ditjes en datjes werd gepraat. En over het huishouden, en over het eten, en over de kinderen. En dus vrouwentaal onder elkaar. Ja, hoorig gepraat. Dus die wat hoorde bij je afgeleide status. Dus het ging om, om subject zijn, om het zo maar eens te zeggen. Je bent onderwerp van je eigen leven. Je neemt jezelf serieus. Je hebt, er, je hebt opvattingen, eigen opvattingen... die misschien niet stroken met uh, wat je man vindt... Of, of wat andere mannen vinden. Maar je, je praat mannen niet meer naar de mond. Je hebt een eigen visie. Dat was, dat was echt iets heel nieuws... En uh, ik vind het ook altijd eigenlijk te uh, beperkt... om te praten over alle doelen die feministen in die tijd hadden. Er waren natuurlijk een heleboel uh, dingen om actie voor te voeren. En dat werd ook gedaan. Maar daaronder lag eigenlijk een, iets wat veel groter was... en wat te maken had met, met zelfstandigheid. Maar had je, had je nou in die tijd... Hè? Nou, dat heb ik ook ergens. Dat las ik ook ergens... Toen ik, toen ik deze geschiedenis uh, uh, weer opzocht. Mm -hmm. <coughs> dat jij je in die tijd ook wel eens verbaasde over dat mensen een beetje bang van je waren. Dat je, je zei letterlijk een keer ergens, mensen vinden mij eng, maar je kunt erg met mij lachen hoor. Maar had je, had je, had je oprecht niet door dat ja. mensen... Nou, wij, wij gingen op een vrij confronterende manier uh, te werk. Dus in, in de manier waarop we discussieerden en de stukken die we schreven. Ja, ga niet met je onderdrukken en, naar bed. Ja, dat soort dingen. En wij wij vonden ook uh, dat dat, um, uh, dat, dat, um, dat, lesbisch, dat dat lesbisch, zijn, dat zijn, dat een politieke dimensie had. Dat dat niet iets te maken had met geaardheid. Dat soort theorieën, daar wilden we allemaal van af. Want dan, dan, dan zou het dus... Wij zeiden, ja, het is een soort dynamiet als een vrouw lesbisch is. Want die snijdt eigenlijk de, de economische afhankelijkheid... de emotionele afhankelijkheid... Uh, en het niet voor jezelf willen of mogen denken... dat snij je allemaal door... En je moet subject zijn. Want je moet voor jezelf leven. En je moet elkaar serieus nemen. Want je partner is een vrouw en is je geliefde. Dus wij, wij moeten op die manier uh, de wereld echt opnieuw uitvinden. met vrouwen echter in. Echt als echte, echte mensen. <lacht> <lacht> en um, en heteroseksualiteit en de hele ideologie die daaromheen zit. van uh, het is de natuur en uh, de voortplanting. dat vonden wij allemaal bullshit. Zij, dat, dat is de mythe. Maar dat is een mythe. En dat geloven we allemaal. Maar uh, er zit ook aan heteroseksualiteit... zit ook een sociale en een psychologische en een economische dimensie. Het is eigenlijk het uitbuitingssysteem. Het, uh, het zijn de regels van de slavernij. Dat is heteroseksualiteit. Maar, maar, maar kon je hef... Ik kom helemaal op de regels. Ja, maar nu heb ik ook een leuke voor je gelijk. Kon je in die tijd ook wel eens om je eigen radicalisme lachen of niet? In die tijd helemaal niet. Nee, nee dat nee, bedoel ik. Nee. Nee, nee. nee, er was geen lachen bij, want het was helemaal bloedig serieus. En, um, uh, Nou, ik. Ja, het ging ook heel erg ver, want er waren ook. Uh, ja, vrouwen belden, vonden het ook echt heel erg bedreigend. Die, uh, Ja. Ja, die, die vonden het. Um, ja, mensen dachten ook werkelijk dat we krankzinnig waren geworden. Maar wat, wat, ons, wat, ja. ons, wat ons ooit is gebeurd, wij waren ook allemaal lid van het COC. Uh, als lesbiennes, ja. hè? we waren lid van het COC. En uh, wij, wij wilden een keer een... Uh, we hadden een soort uh, uh, actievergaderingen, discussie, teach-ins en dat soort dingen... En dat wilden we een keer in het COC doen. En zeiden we, nou, we willen gewoon alle lesbos die lid zijn van het COC... willen we bij elkaar hebben, want wij zijn bezig met deze actie te voeren. Feminisme en lesbisch zijn combineren. En het COC zei, dat mag niet, want daar moeten mannen bij. Jullie mogen niet dat bij ons doen, want er moeten mannen bij. En toen zeiden wij... 'Nou'. Ze vonden ook dat, dat dat helemaal niet kon. Ze zeiden, dit is nou wat wij bedoelen... met heteroseksualiteit als norm. Zonder mannelijke controle... mogen vrouwen niet iets zelf doen. Zelfs in een homoseksuele vereniging. Ja, ze, ze brachten. Snap je wat ik bedoel? Dus mannen vonden, ja, dat, dat moet altijd op een andere manier beheerst worden. Of gecontained worden. En dit, maar wacht dit, dit, dit snap ik wel. Maar als je nou terugkijkt op die tijden... Want hadden het in het eerste uur hadden we het over, over, over angst en over bang zijn en zo. Ben je wel eens bang van je eigen radicalisme geweest? Uh, nee, nou... Uh, nee, maar het bracht me. Nee, ik, ik, ik was wel. Uh, ik geloofde er wel heel erg in, maar het bracht me soms wel in een moeilijk pakket natuurlijk, want um, uh, soms waren mensen het helemaal niet met me eens die heel erg dichtbij me stonden. Ja, dus dat je. Dus en dat vond ik dan natuurlijk vreselijk. Maar uh, in die tijd waren uh, politieke overtuigingen. Uh, die waren heel erg belangrijk. Je kon absoluut geen water bij de wijn doen. Dat is eigen aan radicalisme. Hè? En ik denk ook wel dat, dat een fase waarin je denkt... ja, maar dit moet echt gezegd worden. En als je, als je niet naar mij... Uh, als je, daar moeten we over praten. Als je dat niet wil, dan kan je mijn vriend niet zijn. Weet je wel? Dat soort dingen. Nou... Uh, dus het was, het was zeker wel moeilijk. En, en er waren ook wel mensen die tegen me zeiden: Ja, maar ik herken jou helemaal niet meer. Je was altijd zo aardig en uh, en, al, en nou ben je niet zo romantiek. Uh, ja, dat was natuurlijk heel, heel vervelend. Ik, ik maar vond je, echt... vond je dat confronterend? En dan ook zo confronterend dat je, dat je soms aan jezelf ging twijfelen of dat niet? Um, nou, ik, ik vond op een gegeven moment dat het slecht was voor mijn gezondheid. Ik dacht En ik begrijp ook heel erg die mechanismen die zich in de RAF hebben afgespeeld. Hè. Op een gegeven moment ben je zozeer de gevangene van je eigen gelijk... en is het onmogelijk om, om dat te relativeren en erop terug te komen. Je moet doorgaan. Dus je, en eh, bovendien raak je steeds meer geïsoleerd. Want er zijn steeds minder mensen die, die dat met je kunnen delen... Ja. En tegelijkertijd geloof je daar heilig in. Dus uh, op een gegeven moment ben je met dat hele kleine groepje nog maar over. Die voortdurend aan elkaar moeten bewijzen dat ze zuiver op de graad zijn. Dat soort processen hebben wij ook wel meegemaakt. Ja, hoor. Tot, tot dat, dat, dat, dat je op, alleen je, over bent. Ja, dan zijn er een paar splintergroepen. En de een is nog uh, zuiverder op de gaten dan de andere. Dus dat patroon, dat, dat, dat ken ik wel. En dat vind ik zeer uh, gevaarlijk. Ja, maar goed, ja, op een gegeven moment zeiden wij, gelukkig. Dus we hadden gewoon, we hadden een heleboel van die, van die teach-ins gedaan. en We hadden al onze opvattingen opgeschreven. En toen hadden we zoiets van, nou, het is gezegd. We hebben, het, we hebben deze visie ingebracht. En nu... Uh, beginnen, we gaan uit elkaar en, we, en de, de wereld gaat verder en er waren ondertussen, was nog een andere, veel grotere lesbische beweging, die heette Lesbian Nation die, die waren eigenlijk veel leuker en die deden heel veel aan cultuur en die waren niet zo radicaal en oh, die waren niet zo politiek wel radicaal en die wilden ook voortdurend met z'n allen lid van ons worden maar dan zeiden wij, nee, wij doen niet aan leden bedenk zelf maar wat begin maar wat uh, wij wilden gewoon echt een soort ja, een soort speldenprik in het proces uh -huh. uh, zijn. En, en ik vind het heel goed dat we gewoon na een tijdje. Uh, hebben we gewoon gezegd. we trekken een streep onder en we gaan. Ik, ik wilde toen die baan in dat onderwijs gaan nemen. Want maar, ik, maar wat je zegt en met je gezondheid. Wat betekent dat? Dat je, dat je, dat je, dat je slecht, ging sl slecht ging slapen nee, en nacht meer riskeer? het is voor je. Het leven is natuurlijk toch veel. Ingewikkelder en, en ha ook harmonieuzer dan wat, je, dan wat je in je radicale veranderingsdrift uh, kunt denken. Bijvoorbeeld, Kijk, wat ja. je nu ook bij milieuactivisten soms hebt: van. Um, ik kan niet omgaan met iemand die vlees eet. En ik wil uh, ook helemaal niets eten, wat ook maar in de verste verte met een levend dier te maken heeft gehad. Je kunt van alles kun je een heel radicaal item maken. En je moet je op een gegeven moment afvragen: Waarom, waarom, waarom moet ik dat zo doen? Van, waarom kan ik niet? Waarom, ja, maar waarom, moet, doen. Dat, waarom maar waar, moet dat op leven en dood? Maar dan moet je, geeft, dat kun je nu op. Kijk, je kunt een paar dingen vaststellen: Dat dat feminisme en die stromingen in die tijd heel veel positieve effecten hebben gehad. Ja, in maar, alle geledingen van de samenleving. Zeker, daar zijn we ja. heel kort over klaar. Maar ja. dat laat ja. onverlet dat radicalisme tot het uiterste doorgevoerd... altijd, altijd of heel vaak... ook in, in, in, in, in de dood eindigt. of Dit leidt tot, met... tot enorme ellende. Dus... En ellende. Ja, en... ja precies. Dus um, uh, Waarom doe je dat? Ik denk omdat... Uh, het is zo makkelijk. Het is zo helder. Je weet heel duidelijk... wat er moet gebeuren. En hoe het in elkaar zit. En dat is vreselijk verleidelijk. Terwijl... En natuurlijk is het werkelijke leven, alles gaat heel traag. En, um, en je moet er overal rekening mee houden. En, en je hebt zelf ook behoeften die, die misschien ook heel onorthodox zijn. Die ook, je kan helemaal niet leven naar je eigen orthodoxie. Uh, het le leven is veel rommeliger en complexer dan, dan het radicalisme uh, zegt. Dus elke vorm van radicalisme is ook een enorme vereenvoudiging. En dat, ja, dat zie je ook overal. Dat noem maar alle radicalismen die we nu hebben. Dat zijn ongelooflijke simplificaties. Noem er eens een paar. Waar denk je dan aan? Nou ja, de, de, orthodoxe, de orthodoxe christendom in Amerika. De, de, de, de anti abortus lobby's die er zijn. Ehm... Um, um, uh, ja, het, het sommige, sommige vormen van milieuactivisme, dat, dat vind ik overigens nog de minst uh, schadelijke. Maar uh, ik, ik denk, ja, die hele rechtse uh, orthodoxe christenen. Maar wat die. Maar op links zitten ze ook, hoor. Ja, absoluut. Ik absoluut. bedoel, ja. overal. Ik denk, radicalisme is niet eigen aan nee. links of rechts. Radicalisme is een, is een verlangen om dingen simpel te maken... en kort door de bocht op te lossen. En dat, dat, is, ja, dat heeft iets inherent. Dat kan leiden tot geweld. Dus ik, ik denk dat er is ook af en toe... Er moet ook af en toe strijd worden gevoerd om dingen te durven denken. En te durven zeggen. Dus ik heb mijn nek uitgestoken. Om dingen te durven zeggen die, heel, die moeilijk waren. Daar, daar moet ook voor gevochten worden. Maar kan het ook niet zo geweest zijn? Dat, dat, want je, je beschreef ook in het eerste uur zo mooi hoe je, hoe je ging stotteren. En toen het besluit nam. Nou, ik ga ook voor die klas staan. Ja. Die durf. Maar dat ja. je af en toe gewoon door je durf ook... Ja, toen, toen ik zo activist was, ik stotterde nog heel erg. We hebben ooit, dat zal jij als VPRO-man wel leuk vinden. We zijn ooit uh, voor de VPRO-radio door Harmke Pijpers geïnterviewd. Die dacht dus werkelijk dat we krankzinnig waren. Uh, en ik stotterde als een gek. En, dan, en ze vroeg mij af en toe <laughs> iets. En dan begon ik... Nou ja, dan namen de andere leden het op een gegeven moment over. Want, um, maar, uh, nee, in, in die tijd dat ik dus die... Ik was dus een zwaar stotterende radicale activist. Maar mensen waren toch bang van me. Dus ze hadden echt niet zoiets van... Oh, maar je kind. Nee, nee. nee, nee, die stottert zin. niet. Maar, maar, maar was je... Snapte je dat, dat, ze, dat, dat, dat sommige mensen bang van je waren of niet? Eh... Um, Vond je het opwindend Nee, ik vond het zeker niet opwindend. En ik, uh, ik snapte het wel en ik, uh, ja, ik vond het ook benauwend. Ik, ik, vond het ook, ik, ik werd dus ook beroemd en berucht. Hè? Dus, uh, dus ja, mensen die, die hadden me dan gelezen of gehoord... of wisten wat wij dachten en waren wel het gesprek van de dag af en toe. Dus op, je wordt op een bepaalde manier... Benadert, wat ik ook heel onprettig vond. Dus, dus je bent niet meer jezelf. Maar je bent, uh, je bent die activist. Maar iedereen die natuurlijk uh, enige naam heeft. Op wat voor gebied dan ook. Die zal dat wel meemaken. Dat mensen jou niet meer zien. Maar, die, maar ja. als, als we vast hebben gesteld. En dat heb je zelf ook al gedaan. Hè, naar aanleiding van wat Andreas Burnier ooit over je zei. Dat je zo uit verschillende persoonlijkheden bestaat. En wie niet trouwens. Ja kan het ook bijna niet anders. Of ook in die tijd zijn er momenten geweest... dat je, als je alleen was... en zeg maar in de verte zat te duren... ook twijfelde aan... Uh, aan wat je deed. Of niet? Ja, ik ik was, wil je niet tot een confessie verlokken nu. Ik wil ook heel serieus antwoord geven. Maar, um, nou, ik vond het... ik vond het uh, gewoon onprettig. Want allerlei mensen waar ik ontzettend veel om gaf. Studievriendinnen en die ook feministen waren, maar dan van een andere uh, fractie. Van een uh, andere planeet getrouwd. <laughs> ja, bijvoorbeeld, ja, daar, daar raakte je van vreemd. En dat wilde ik helemaal niet. Die, daar was ik toch heel erg op gesteld. Ik, ik had in die tijd een ontzettend goede vriendin, die laatst hebben we elkaar weer ontmoet. Um, die in die tijd uh, in, in een huwelijk verzeild raakte... waar ze helemaal niet in wilde verzeild raken. Dus uiteindelijk is ze ook weer van, ja, van die man gescheiden. Want het was gewoon niet zo'n goed idee. Maar uh, wij konden dus niet communiceren op dat moment op het niveau... van dat ik tegen haar zei, volgens mij moet je het niet doen. Want die, die man die is niet goed voor jou. Of dat ben je eigenlijk wel gelukkig met hem? Is, is het eigenlijk wel leuk? Dus ik, ik kon niet van mens tot mens uh, met haar spreken. Van zeg, uh, waar, waar ben je nou mee bezig? Weet je het wel zeker? Dat, wat normale vriendinnen toch zouden doen... Die, die op een serieus meer met elkaar omgaan. En, en zij dacht, ja, ja Maaike, die, die, die, die keurt het natuurlijk allemaal af... En, uh, ja, dus we raakten echt van elkaar af. We raakten uit elkaar. Omdat, uh, omdat zij zich ook niet meer vrij voelden... om, om gewoon te zeggen van... Jij, jij hebt nou al die ideeën... maar uh, ja, uh, ik heb een ander leven. Hè? Kunnen we het daar ook nog over hebben, weet je? Ja. Dat soort communicatie ging met te veel mensen verloren. En dat wilde ik niet. Dus daarom wilde ik er ook wel mee ophouden, hoor, op een gegeven moment. Dat ik om er gewoon voelde van, ja, maar zo, zo wil ik niet leven. Ik, ik wil niet eeuwig um, de radicalinsky zijn die de taak krijgt om dat te zeggen... zodat anderen het niet meer hoeven zeggen. Nou, als jullie het vinden, dan zijn jullie nou aan de beurt om te zeggen... dat, uh, dat de heteroseksualiteit als norm heel problematisch is... en dat dat niks met seksualiteit te maken heeft... Uh, en maar dat het gaat over, over een uitbuitingssysteem en dat we daarmee op moeten houden. Nou, dat kan iedereen toch zeggen als je het met me eens bent. Dus nou, hoe ga, ga ik mijn kop niet meer op het blok leggen? Zeg. Aan het begin van dit gesprek hadden we het ook over. Begon jij even over over, over, over andere radicale stromingen die je in die tijd had. Ik bedoel, dat neem allemaal wisten die, die we die Nederland toen telden. Ja. Daar zei je toch nu. Ja, en, en de krakers ook. Hoor. Kaken, Zeer radicale ja. groepen waren daar ook. Uh, ik, ik was lid van de Marxistische um, Nederlandici van de ASFA, de, de Asfalt, Amsterdamse Studentenvereniging. Uh, en ik, ik, heb ook, ik deed in het begin ook heel erg mee met Marx lezen en al die, die ideeën. Wat natuurlijk ook heel revolutionair ja. is. Hè? Feminisme heeft daar ook heel veel aan ontleend. aan de linkse uh, radicale ideeën. Maar bijvoorbeeld bij de ASFA moesten ze niks van het feminisme hebben. Dus ik werd gerooieerd ook. Ik, ik, ik zei dingen die waren niet orthodox. Dus dat je, dat je lesbische leefwijze, dat je dat ging politiseren. Dat vonden zij helemaal niet nodig. En dat wilden ze helemaal niet maar, in hun club. We, maar om, als je, nou, als je nou daar aan, aan terugdenkt. Hè, met al die Maoisten die we hadden. Al die uh, de, de, de, de, soort collectieve verdwazing. Maar waarom? Nou, omdat er ook een hele authentieke wens was. Om, uh, om de wereld te veranderen. Want we zaten natuurlijk in de Vietnamoorlog. Het, het uh, het, het koloniale tijdperk was afgelopen... maar het imperialisme was ervoor in de plaats gekomen. Nou, volksvijand nummer één. Uh, dus het was natuurlijk heel erg belangrijk... om uh, ook om de, ja, de banden van, de, van, van de, de traditionele gezagsverhoudingen... en het geloof. En, uh, ik bedoel, ik denk dat er ook echt... Moest heel veel moest gebeuren. Ik geloof ook heel erg in de revoluties van de 60s, De seksuele revolutie en de nieuwe persoonlijke verhoudingen. De, de voortgezette secularisatie, de milieubeweging. Nieuwe ideeën over hoe je met de wereld moet omgaan. Dat je moet delen. Dat het kapitalisme uh, ons kapot zal maken. Die, ik, ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest. Um, en... Uh, ik ben het ook helemaal niet eens met mensen die nu zeggen dat dat, dat eigenlijk nou, dat het een beetje doorgeschoten hier en daar. Dat, dat vind ik ook wel. Maar wat de, de ideeën rijkdom, ja, die toen is je... geproduceerd, daar leven we nog steeds mee. Dat is zo, maar. Die, kijk, als je het over de Maoïsten hebt, kunnen we ook heel kort zijn. Dat was gewoon verdwazing. Die hadden het helemaal. Die, en die, die, er is nu niemand meer die Maoïst is. Ik bedoel, dat, dat was verdwazing, ja. Maar dat is natuurlijk wel. Ernster. Ik bedoel, uh, Henriette Roland-Holst wist in, in 1926 al dat, dat Lenin helemaal niet deugde. En dat er in Rusland van allerlei dingen gebeurde. Dat mensen naar kampen werden gestuurd. In 1926, ik studeerde Nederlands. Ik, ik, had me heel, ik had me kunnen verdiepen in, in het werk en de... Um, politieke ontwikkeling van Henriette roland dan nou had ik het ook geweten. En je moet zachtig en de waren niet zomaar geloven. Omdat die zijn rondgeleid in China op een traject. Wat maar wat ging gekocht. er dan mis, dan kom ik weer terug, wat ging er dan mis dat dat, dat, dat, dat niet gelezen werd? Ik bedoel, Henriette roland Hos. nogmaals, er zijn meer mensen die dat ook in de ja, jaren 20 en 30. Ja, je jeugdige onbezonnenheid. Uh, het, het willen geloven dat er ergens een Politieke omwenteling is die helemaal goed gaat. Zonder bloedvergieten. En dat het zou lukken. om een nieuw wereldbeeld. met nieuwe idealen en alles delen. dat het lukt om dat, om dat zomaar te doen. Dat, dat was natuurlijk gewoon een wensdroom. En een heleboel gedweep. met, um, met so socialistische regimes. die hebben iets te maken met de met de droom van de dweper, de wensdroom van de dweper... en niet met de realiteit uh, die zich daar afspeelt. Dus je leest wat je wil lezen, je gelooft wat je wil geloven. Overigens ijverden wij ook altijd heel erg voor tegen het racisme in Zuid-Afrika. Daar zaten we dan wel weer beter. En het vrijlaten van Mandela en dat soort dingen... die stonden ook op de agenda. Maar... Uh, China was voor een totaal blinde vlek. En dat had gewoon, dat had gewoon te maken met de droom van de revolutionair. Nou is het, je noemt nu net uh, Henriette Roland Holst. En dat lijkt mij ook uh, een mooie steen om op te gaan staan... voor straks het, uh, het derde uur. Want dan moeten we het denk ik hebben over... Uh, dichteressen over wie je geschreven hebt. De lust tot lezen. Je promotie was dat over Judith Hetsberg. Over Vazali's ook. Over Vazali's zullen we het dan wat mij betreft eh, ook uitgebreid hebben. Maar jij krijgt van mij nog één minuut om even terug te komen op dat plan voor Amsterdam. Dus ja. alle hotels naar, yeah. naar, naar, naar Slotenvaat, eh, Bos en Lommer. Overigens hier in Maastricht. Ik heb hier vanmiddag rondgelopen. Zelfde. Hm. Wordt helemaal plat gelopen ja. door, door toeristen. Maar je moet dus heel goed uh, nadenken over. Kijk, Hier Maastricht heeft ook een Van der Valk Hotel aan de A2. Ja. Geweldige locatie. Vreselijke plek. Dus je moet goed nadenken over de waterwegen in Amsterdam. Hè? Dus, dus, dus, dus uh, de, en vervoer. Uh, die, die hotels moeten in aantrekkelijke omgevingen liggen. En daarbuiten, ja, daar. Dat mag nog ontwikkelingsgebied zijn. Maar mensen moeten niet heel ver lopen hè, voor ze in een leuk gebied zijn. Ah, maar als je, als je aan de pijp denkt, de pijp is geweldig. De staatsliedenbuurt, Oud-West, dat, dat heeft zich helemaal... Zou je, een... je niet gewoon burgemeester van Amsterdam willen worden? Dat lijkt me ontzettend leuk, ja. Heel, heel leuk, burgemeester. Maar dat had je toch ook niet durven dromen? Hoe goed je ook kunt dromen in de tijd dat je zeg maar... in 70 met die paarse september bezig was... dat je nog een keer burgemeester zou willen zijn, of wel? Nou, nou, nou weet je, ik denk dat de verbindingsschakel is het engagement. Dat je, je houdt van de wereld. Je wil het beter maken. Dat ja. lijkt me een prachtige slot. En degene die van de wereld zegt te houden en dat ook daadwerkelijk doet... want dat horen we, dat is Maaike Meijer, hoogleraar te Maastricht... biograaf van Vazales en ooit een van de oprichters van de Paarse september... en wie weet ooit nog eens een keer burgemeester van Amsterdam. Straks na het nieuws van tien uur vervolgen we dit marathoninterview... drie uur lang, levend en rechtstreeks, nog een derde te gaan. Tot dadelijk.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 Konijntjes en knaagdieren genieten, net als mensen, van lekker eten. Verwensen met Beavard topkwaliteit, zoals ker-plus-brokjes, onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. BAFA, de mensen die van dieren houden. Tijdens de feestdagen zijn de Nederlandse militairen in het buitenland ver weg en zonder hun geliefden en familie. Ik hoop ze. Veel van